Eerst een klomp met het NOS-journaal. In het HBO hebben zich het afgelopen jaar ruim 5% meer studenten aangemeld. De Vereniging Hogescholen vindt dat een tegenvaller, omdat het aantal aanmeldingen nog steeds lager ligt dan voor de invoering van het nieuwe leenstelsel. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding voor basisschoolleraren steeg met ruim 8%. Het jaar ervoor daalde het aantal aanmeldingen voor de PABO met tientallen procenten. Dat kan door de invoering van toelatingstoetsen omdat jaars voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis minimaal HVO-3 niveau moeten hebben. De Canadese premier Trudeau heeft de schietpartij bij een moskee in Quebec een terroristische aanslag op moslims genoemd. In een verklaring schrijft hij dat het hartverscheurend is om te horen van dergelijk zinloos geweld. Tijdens het avondgebed drongen schutters de moskee binnen en schoten zes mensen dood. Zeker acht bezoekers raakten gewond. Er waren op dat moment vijftig mensen in de moskee.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 Het weer, vooral in het oosten nog regen. Vanmiddag is het vaker droog, maar blijft het bewolkt. In het noorden wordt het 4 graden. In het zuiden kan het 8 graden worden. Morgen vrijwel droog en ongeveer 5 graden. Vanaf woensdag zachter en soms zon. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 naar Amsterdam. De file staat tussen Hoestroe en Hoeverlaken op de A2 Den Bosch-Utrecht... tussen Beest en Eveningen over 9 kilometer. A16 naar Rotterdam vanuit Breda. 18 kilometer tussen Zonzeel en Hendrik Jeroambacht. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtauto's. Twee rijstokken zijn open. Omrijden is het beste via roosendaal Bergen op -Zoom. A27 Gorkum-Utrecht tussen Noordloos en Hagenstein in de file. 12 kilometer. Op de N14 Den Haag richting Leidschendam voor Leidschendam 2 kilometer.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 En we schakken live over naar Jop, Jop. Ja, ik wist niet dat het nieuws was of niet. Zandvoort staat met 3-0 voor een prachtig doelpunt. Het was een vrije schop, die werd genomen door en, en Paul van der Oort. En, moet ik even kijken, kon de Gielsen liet die bal lopen. Zag dat namelijk dat Jesse de stond. die haalt uit... en schiet hier de keeper in de doel. 3-0 voor Zandvoort. Your index is low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 en wederom schaken we over naar Dijsersveld, Sneead Fres. Ja, een lichte overtreding van een van de Zandbos verdedigers. De bal gaat aan de rand van de 6 Een prachtige plaats, een vrije schot. De stand is 4-1, nog steeds een voordeel van Zandbos. Nou, maar nou, nou. Most things <middels> life and free. Most things in life and free. But you were all that I need. Life be down in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 de muziek van de Pointer Sisters en Happiness. Ja, het slot van de wedstrijd van vandaag. weer Zalvoort en Muider. We horen ze juist van... Uh... Oh, wat gebeurt er, Jan? Nou ja. oh, mag ik al? Ja, je mag. <laughs> ja. Nou ja, hier was een grote kans voor Patrick... Uh... Te kopen, maar hij uh, ja, verstopte zich. Hij stopt misschien van de bal, weet ik veel. Hij valt in ieder geval. En die bal gaat over de zijlijn. En wijden uh, mag die bal gaan gooien. En doet er alles aan om de standpunten wat, wat beter uh, zicht te geven. Maar Sanford wil niet capituleren. Hij heeft al een keer gecapituleerd. Maar dan is ook alles. Daar gaat Sanford weer. Goeie paas. gaat gaat berg, berg. Oh, je raakt er helaas kwijt. Dat was een uitstekende paas. Hier, ik, ja, een ik durf niet te zeggen wie het precies is. Dus het is natuurlijk misschien wel verkeerd voor mij, maar ik weet het wel niet. Overtreding en terecht, goed gefloten. Maar alhoewel, uh, ja, dat doet hij dus een keertje goed, laat ik het zo zeggen.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 Nu uh, is dat de haan. Gaat, uh, hij haalt uit. Uh, oh, vierde paal, gaat hij eruit. En daar is Berg Berg is erbij. En dat is het uh, gevaar dus voor hem huiden. Oh, wat de bewegingen weer. Oh, wat de, uh, ja, ja, Hij had hem nog snel En nu raakt hij hem kwijt. Helaas, hij probeert het met alle mogelijkheid om zijn derde doelpunt erin te krijgen. Dat is niet het geval. En nu maakt hier, uh, Samson maakt een overtreding en mag hij uh, uiteindelijk uit, eindelijk uit uh, die verdediging komen. En dat doen ze dan nu over de linkerkant. Diepe bal. En daar is de bal van de oorzitter voor. Die kan hem goed aannemen op de borst. En dan speelt hij de haan aan. Die niet bij de spel staat. Wordt hij ieder geval niet gefloten. En volgens mij stond hij dus wel. En de haan die gaat alleen met de keeper af. En maakt een paar schijnbewegingen. En het is zelfs ja, 5-2. Prachtig beheersdoelpunt. Ik denk dat de verdediger van en nou, de krijgt de gele kaart. Vanwege zijn commentaar. Maar, niet ik alleen, maar er zitten hier nog een paar keer binnen die ja, vonden dat de Haan een meter of wat buitenspel stond. Ja. Ik denk het ook. <laughs> Misschien is het de compensatie van deze Arbiter die deze wedstrijd absoluut niet aangevoeld heeft. En dus ook echt in, echt in... Nou ja, laat ik dat met niet zeggen. In ieder geval mag meiden nog uit, de bal uittrappen vanaf de middenlijn. En wacht even tot alle spelers van Zandvoort op de eigen helft zijn. Er komt het hier al, denk ik. Oh, jezus, ja. ja. Ja, de aan, die je bal moet nemen, staat op de helft van zand dat, dat wacht in andere. Ja, je stond toch 10 centimeter op de helft van zand Dus hij moet terug. Vermeel heeft misschien wel gelijk, maar echt, hij voelt helemaal niets van deze wedstrijd. En dan komt weer een verre bal van Milan Berg Beilekamp. De haan kan er niet aankomen.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 Uh, Paul van de hood, komt inlopen. Hoed naar uh, oh, ja, Patrick uh, Kopenhuis, die oh, stond soms in het, in het 16 meter gebied. En die bal gaat over de zijlijn via een, een uh, speler van muiden. en dat mag gaan gooien. Nee, Zandvoort mag gooien. Ja, oh, inderdaad. Zandvoort gooit inderdaad. Gaat die bal komen? Nou, even kijken. Dat is een hele slechte inworp. Het wordt zelfs nog gefloten. Wordt afgefloten. Omdat die inworp gewoon niet goed is. En dat, uh, ja, dat is ook niet goed voor Zandvoort natuurlijk. Dat leer je al bij de effies om een bal over, uit de nek en uh, boven het hoofd los te laten. Dat gebeurt er dus nu niet. De bal gaat in ieder geval ...van die via Nijschenberg over de zijlijn ...en hij mij er mag gaan gooien. Er zit hier een herrie naast me, En het werkt niet met de handschoen. Het moet je wel zonder handschoen doen. Ja, en doe dit wel. <laughs> maar goed, dan gaat hij bal weer. Een bal En Zandvoort kan die heel simpel oplossen. De keeper van Zandvoort, Reinier Mutshaas, kan die heel simpel opnemen. En gooit hem direct uit naar de linkerkant. En ook daar is een aanvaller voor Zandvoort. Of invaller voor Zandvoort. En dat is Kalus. Kalus nu naar Berg. Komt er niet. Uh, Lotje Rikkers. Die is in de plaats gekomen van Komma Gielsen. Speelt er met Koper. Koper, heel een mooie diepe bal. Naar Zandvoort. De rechterkant. daar uh, 1 tegen 1. He, uh, dit, ja, nu staan er heel veel mensen voor. Ik kan niet zien wat er gebeurt. Zandvoort mag in ieder geval gooien. Prima, Daasje Berg. Staat alleen in het gebied. Onafvolgbaar. Wat bewegingen maakt die man daar? En dat is 6-2-6-2! Schitterende bewegingen! Deze man, ja, die kan je eigenlijk niet. Die, die hoort niet in die derde klasse thuis. Je hoort veel hoger te voetballen. Maar hij ziet heel goed. Hij ziet zijn maar hij, uh, Yeah. Zesde aan. Jesse Goudhankje aan. Die zijn derde doelpunt maakt. Zit hij vrij staan. En dat is 6-2 voor Zandvoort. En nog is het nog niet genoeg voor deze schrijfzucht. Die nu al drie minuten door laat spelen. Zandvoort zegt, die er provokeert ervan. 6-2. Dat is eigenlijk een, een, een vernedering voor Ermuiden. En dat is dan misschien wel uh, de. de Riparts. Daar is het eindsignaal. Hij fluit uh, nu voor, voor het einde van deze wedstrijd. Zandvoort wint uh, terecht met 6-2. Het was de hele wedstrijd sterker. Ik moest alleen oppassen dat het achterin uh, 6-2 is genoeg om die tweede plaats te pakken. Want ik kan me niet voorstellen dat uh, Kagia nu nog gewonnen heeft van Arsenal. Oh, mooi. Speelt Zandvoort uit. Ik hou me niet uh, aan de naam. Ik heb geen idee tegen wie. Maar in ieder geval spelen we buiten Zandvoort. En dan, uh, ja, dan ben ik er niet bij. Oké, okay, mooie wedstrijd dus voor XVort vandaag Jelp. Je en we hoorden ja. iemand bij uh, de hele tijd op de achtergrond. Wie was dat? Op de achtergrond. Ja met, het, ja, met het commentaar en dergelijke, zeg maar. <laughs> ja, nou, er zaten heleboel mensen omheen, staat Oh, oké. Okay. Ook zakelijk met de uh, IJmuide-fans overigens. Maar er was, uh, was redelijk veel publiek vandaag aanwezig. Ja. En uh, ja... Je hebt een mooi zandvoet verdiend. 6-2, Dankjewel Joop, en tot uh, de volgende keer. Een mooie overwinning dus voor SV 2 vandaag tegen IMUDA. Het werd 6 tegen 2. Jawel, daar houden we van hè. Nou, dat vinden ik geweldig. Daar doen we het voor bij CFM Clean Bennett nu. En Rockabye. She works so by the water.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 You yeah, dare. Nah,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 Die je graag kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Onder ZDV Sofort. Blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Sofort. Kan je meeluisteren met de radio. Ons luisteronderzoek invullen. Gewoon even via het menu gaan naar luisteronderzoek daarvoor. When En vanavond moet het gaan gebeuren. Hè? Daar eh, bij Café 4 eh, aan de hand in South Raak je plaatje tegen de CFM tegen de rest van de wereld. En CFM moet gewoon gaan winnen. Jawel, dus uh, night to remember moet het gaan worden voor het CFM uh, team. Uh... Maar ja, een goede tweede plek is ook helemaal niet erg Goed, Jonas, goedemiddag. Goeiemiddag. Ja, de captain hebben we hier uh, in de uitzending op dit moment. Ben je al een beetje zenuwachtig ja, voor avond? Ja, ik begin steeds zenuwachtig te worden Ja, he, we maken dat je gewoon een, een beetje zenuwachtig. <laughs> ja, ik denk, dat is het helemaal. Ik uh, heb net alweer verhalen van onze collega's anders en dat... Uh... Ja, ik hoor het ook een beetje aan je stem. Hé, wat? De zenuwen beginnen een beetje te komen, Albert-Jan. Ja, ja, het, uh, het komt eraan, ja. Hoe was je trainingskamp? Je trainingskamp? Uh, zwaar.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 Maar goed, de, de, de, de, dus het heeft geen zin om allemaal jonge luider erin te stoppen. Want dan heb je alleen de top 40 af. Want daar ben jij voor waarschijnlijk, voor dat onderdeel. Ja, grotendeels. Iedereen weet ook wel lief van de Zero's en 90's. Oké. Maar goed, zes keer op de eerste plaats. En dus je hebt wel een eer te verdedigen. Ja, absoluut. Maar ja, het zou ook eens een keer erg zijn als we een keer een tweede zouden worden of derde zouden worden. Nee, gehoord. helemaal niet toch? Nee, dat nee. Dat lijkt me Maar ook iedereen niet. is er wel op uit om het CFM te verslaan, natuurlijk. Ja, we zijn gewillig daar, hè? heb ik gehoord. Ja, dus uh, oké, okay, en uh, hoe, weet je iets over het programma, over hoe dat samengesteld is? De, de lijst, of? Ja, nou, de lijst. Ja, de, de, de nummers die ja, worden... <laughs> je, <laughs> hebt, je hebt Je hebt vijf onderdelen. Ja, eh, vijf de, rondes van. Tien vijf nummers. Vijf ja. rondes, klopt. Die nummers, en dan heb je alleen de intro, als het goed is, die uh, aan je geluisterd uh, wordt. Ja. En dan heb je minder dat... dan 50 seconden om wat te verzinnen. Ja, nou halve oh, Ja, <laughs> hopen, dat het ik, snap goed is, je, ik snap je, ik ja. Dan, uh, ja, punten, ik weet alleen niet hoe de punten liggen. Dat, uh... Nou, je, je hebt één punt als je één van de twee goed hebt. Dus de uitvoerende dan wel het nummer. En dan heb je ze allebei goed, dan kan je zelfs drie punten gooien. Heel ja. goed, heel goed. Oh, en dan hoort, heb je nog aan, aan het eind van elke ronde heb je ook nog een algemene vraag: Ja, is o, vijf punten. Ik kan, is die kan vijf je vijf punten, waar? Vijf punten. Ik, heb, ik heb in de wandelgangen al gehoord dat het veel muziekvragen zijn. Oh, toch wel? Ik dacht, v vragen. Ja, nee, ook algemene vragen. Vorig jaar had je bijvoorbeeld: hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van de gemeente Zandvoort? Nou, als je dat soort vragen krijgt. Nou, dan... ja, dat is het goed, misschien komt hij er weer in, die gaan we zelf opzoeken. Ja, maar ja, ja, je, je... Je, je, je, je, je, je mag geen hulpmiddelen gebruiken verder. Nee, nee, die hebben we nog tot. Uh,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 That I'll hold you when it's cold out And we lose our winter coats in the spring Cause lately I was thinking I never told you That every time I see it my heart sings Cause we lived out the carnival in the Scared ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops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 Zo gehouden, alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Maar vandaag.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 Oh, uh you. -huh.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 Tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag met veel eredivisie voetbal. Oké, okay, wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. When you're chewing on last